Vijf uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Het NIOD verhuist samen met vier andere geesteswetenschappelijke instituten. naar het gebouw van het Tropeninstituut in Amsterdam. Dat zeggen bestuurders van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in de Volkskrant. Naast het NIOD gaat het om het Meertens Instituut. het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. en het Nederlands Instituut voor Advanced Studies. Het zou niet om een fusie gaan.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 0800-1121. Ik zeg het nog maar een keer. Het is het nummer dat je kunt gebruiken als je een vraag hebt. Of een antwoord kunt geven. En vooral dat laatste, dat juich ik van harte toe. Want ik heb een hoop vragen waar nog geen antwoord op is gegeven. En nog maar een uurtje te gaan natuurlijk. 0800-1121. Je mag ook een mailtje sturen hoor. Zet je nummer er even in, dan bel ik jou. Dan hoef je niet in de wacht te staan. Uh, nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl. Twitteren via @nachtzuster, facebook.com slash nachtzuster is er ook nog. En er is een uh, chat tijdens dit programma te vinden op omropmax.nl slash nachtzuster. En dan de chat aanklikken, zo eenvoudig is het. Nou, ik zei het al, een hoop vragen nog niet beantwoord. Uh, ik begin nog een keer bij het steppersleurvondje, want we hebben er al iets over gehoord. Maar mocht je nog een aanvulling hebben over het steppersleurvondje, dan mag je altijd bellen 0800-1121. Joop wil weten wat er met Teletext pagina 222 is gebeurd, want daar zag je altijd op wat er op Nederland 123 was. En opeens is die pagina buiten gebruik. Johan vraagt zich af waarom er een bel klinkt als er 500 meter wordt geschaadst. Paul wil weten of de maanlanding van de Apollo in scène is gezet. Uh, Short wil graag weten waarom je de plaatsen aardehout, udehout en voorhout hebt met hout op het einde. Maar dan opeens hout bleer ik. Andersom voorhout bleer ik 0801121 als je daar een antwoord op hebt. Hans wil weten waarom vrijdag de 13e eigenlijk een ongeluksdag is. En Rinsian Jan die had die vragen over die gasfornuisknoppen. Maar die is. Uh, nou, in zoverre beantwoord dat uh, ik net hoorde van mevrouw De Bie... dat het was dat in Amerika dus die gaspornuisknoppen hoger zaten... waardoor de kinderen er niet bij konden. Maar ja, waarom zitten ze dan in Nederland nog steeds op die stomme plek? Ja, Rensian is ook op zoek naar advies, want hij wil graag een plant... die niet zoveel licht nodig heeft. Dus 0800-1121 als je hem een naam kunt doorgeven. Jeroen wil weten of hij uh, de btw voor de helft of helemaal terugkrijgt... als hij in het buitenland tankt. Piet Bakker vraagt zich af... of Bijstandgerechtigen mogen worden gevolgd door camera's. En wat in Duitsland de minimumleeftijd is om alcohol te mogen aanschaffen. Jan die vraagt zich af waarom hij die allerlei dieren aanrijdt met zijn vrachtwagen, maar nooit een kraai. En Els Smit die had ik net aan de telefoon, die wil weten waarom we linksom schaatsen. En wat een sweep. Is 0800 1121. En Peter, die belde dus net, die uh, vraagt zich af of de waterbeheerder de wettelijke verplichting heeft om in een pijlvak een ingemeten pijlschaal te hangen. Het is net alsof ik weet waar ik het over heb. Marco Borsato is dit op Radio 1, bij Omroep Max, met het water. Het water dat net als ik ooit een beweging was, pijnloos, diep en dreigend zwart, net als wat ik in je ogen las. Steen Kerblintoest in die stoel. Wil ik voor altijd zijn? Mm -hmm. Om maar niet te zien of kunnen horen dat alles is verloren. Slapen, lopen, dansen, leven. Dus blijf ik hier nu zitten. En blijf ik hier nu wachten. Tot het water ooit weer in beweging komt. En dan drijf ik mee. Tot aan de zee. Waar jij op mij zal wachten De lucht is licht en eindeloos En zo ver boven mij Net als hier. Marco Borsato, de waterbeheerder, die moet dus uh, in een pijlvak uh, meten met een ingemeten pijlschaal. Of hoeft dat niet? 0800 1121. goeie nacht. Hallo Astrid. Hallo. Kun je me horen? Jou ja, hoor. Oké, okay, ik bel voor sweep. Ja, vertel. Nou, dat is een uh, Engels woord, dus werkwoord van ja. sweep, en het betekent vegen. Dus als je bijvoorbeeld zegt met één met veeg uithalen, ja. uh, dat is met kracht. En dan geef je dus op één volgende gebeurtenis in één keer waar. Zeg ik dat goed? Nou, dat, ik heb geen flauw idee, want het is te ingewikkeld voor mij. Nog een keertje. Nou, ik begrijp, ik begrijp dat Els bedoelt de eerste dag dat de drie een gouden, een, gouden, een zilveren en koperen aan de jongen zijn uitgedeeld. Ja. En toen is er een opmerking gemaakt: met one sweep. Oh, dus in, één veeg. Veeg. Ja. in één veeg. In één veeg. Het hele podium vol, de rest allemaal weggeveegd. Ja. Hmm. Nou, dan uh, zal dat hem wezen. Dank je wel, Annie. Ik heb, ik heb nog iets voor je. Ja. Een, een plant die het goed doet in het donker: dat is een Herrera. Herrera. Herrera, ja. Herrera. Herrera. Herrera. Ja. Hoppakee, ja, staat genoteerd nog, voor de Sian, ja. Heb ik nog een vraag, die wilde ja. ik al heel lang stellen... maar je komt er niet zo gemakkelijk doorheen. Oh. Dat is het woord bakvis. Ja. Herken je dat? Ja. Dat zou ik graag willen weten waar dat vandaan komt. Waarom uh, tieners een bakvis worden genoemd? Ja, vroeger wel. Bakvis. Ja, nee, ik hoor het ook nooit meer, nee ik altijd een leuk woord, dus dat wilde ik altijd afvragen. Al ja, nou dat is het ook inderdaad. Nou, uh, de, ja, de, de, de bakvis 0800 1121 dat betekent dat ik wel weer een hele rij met vragen heb die nog niet beantwoord zijn dat de bakvis daar nog even bij komt. Maar dat moet lukken, denk ik. Want er is altijd iemand met een etymologisch woordenboek bij de hand. Dankjewel Annie. Astrid, dank je voor de gezellige donderdagnacht. Ah, nou jij ook. Ik luister altijd. <laughs> Fijn om te horen. Het beste toegewenst. Dag. dag. Dag. Fijne vrijdag. Trace, goeienacht. Hallo, Hallo. Uh, Astrid. <laughs> ik, heb een, uh, ik heb ook een antwoord op het sweepen. Ja. Dat is, uh, dat is, uh, er zijn namelijk twee betekenissen van, of meerdere betekenissen van het woord. Als het ja. een werkwoord is, dan is het inderdaad uh, vega. Maar je hebt ook nog een woord sweepsteak. Die staat in Kramers. En ik kende, ik kende het woord. Omdat vroeger heb ik op uh, Engelssprekende school gezeten. Ja. En het woord kwam heel bekend voor. En ik dacht loterij. Ik ben, ik ben even gaan kijken. Kijk, um, sweet is het woord. En het betekent eigenlijk... Um, wetren, wedstrijd, loterij. Met inleggelden, die is een geheel. Aan de winnaars... Weer uitbetaald worden. Maar dat wordt dan, wordt dan afgekort. Het wordt ook wel in. Ik, misschien is het wel paarden, paardenrace of zo ook. Hè? Ja, dus het ja. betekent wedren. En het wordt gewoon afgekort, of noemen ze dan slang, een beetje verbasterd. En we gaan naar de sweep. Maar wat dus heeft dat nou te zegt, maken ga met ga naar de dat er drie. Gaat. Zegt u? Nou, wat heeft het nou te maken met het feit dat er drie mensen van dezelfde nationaliteit op het erepodium staan? Nou, omdat een sweep een ja. wedstrijd is. Dus het gaat om... Uh, het ga, uh, ik ga naar de sweep. Is, is, dus het is gewoon een verbas verbastering van een olympische wedstrijd. Maar, maar dan is het dus ook een sweep... als er mensen van verschillende nationaliteiten op het podium staan. Ja, het, het gaat om de wedstrijd eigenlijk. De, het, het woord, de wedstrijd, hebben ze dan verbasterd tot sweep. O, oh. Ja, ik vind het sweep, toch raar dat het nou, dan, de, dat het dan in, in deze context juist wordt gebruikt. Vind ik vreemd. Misschien wel. Maar dat zal, kan misschien er maar in liggen. Wel. Misschien ja. is het ook raar, maar in elk geval is het wel een... Uh, uh, uh, misschien is het een andere... Maar het is in elk geval sweep. Sweep is wat dikwijls gebruikt wordt, wordt gebruikt voor wedstrijd als zodanig. Okay. Hartstikke goed. Dank je wel, hè. Ja, ik heb geen vragen, hoor. Gelukkig. Oh, vandaag. fijn. Dankjewel, Therese. <laughs> Hoi. Hey. Vincent. Oh. Nee, wacht even, hoor. Rieke. Rieke. Riek. Rieke. Riek, Rieke. Hi, Rieke. Hallo. Hi, <laughs> ah, je zat in de mail ook. En op de chat. Overal. Allemaal bezig. Uh, ik zat niet op de chat. Ook. Oh, in de mail alleen. Ja, ah. alleen in de mail. Ja, inderdaad. Maar vertel... Um, ja, ik, um, denk, nou, ik, heb, ik denk dat ik een antwoord heb op, uh, op de fietspel, waarom yeah. die links, aan de linkerkant zit. Yeah. Um, en um, dat bedacht ik me toen ik vanavond zelf de fiets zat, overnacht, oh, uh, dat, dat op, bij alle fietsen met een handrem mm -hmm. de, aan de rechterkant de achterrem zit. Oh ja. dus als je in een noodsituatie zou moeten remmen en bellen tegelijk, dan kan dat niet. Nee. Meestal, of met je voorrem, maar dat maakt het alleen nog maar uh, gevaarlijker. Ja, maar toch blijft het dan zo dat volgens mij vroeger, heel vroeger, had je, die, had je, had je ook die achterrem nog niet. Dan weet ik eigenlijk niet hoe je toen remde. Gewoon met een terugtraprem, volgens mij ook. Je weet niet wat er eerst was, de handrem of de terugtraprem. Maar als de terugtraprem er eerst was... dan ja. was er alleen nog maar de bel. Ja, maar dan maakt het dus ook niet uit waar, waar die bel zit. Nee, precies. Dus waarom zit hij dan links? Maar hij, hij zei toch dat er ook een klein percentage aan de rechterkant. Ja, dat zei hij, hè? hè? Dat is waar, dat zei hij. Ja, ja, ja. Dus, er zullen ja. dus er nog enkele zijn. Maar mm. het is natuurlijk ook niet zo handig dat hij veelvuldig in de omloop zijn als, uh, als dat in als het algemeen gevaarlijke situaties ook kan nee, Ja, ja ik, ik, ik heb zelf neig ik nog steeds wel naar de verklaring dat je als je belt... dus eventjes je hand moet bewegen en daardoor iets minder grip hebt... en je dus altijd het beste grip kunt hebben met je rechterhand... omdat de meeste mensen recht zijn. Ja. Zoiets. Ja. Ja, maar in principe, je zou eigenlijk alleen je duim op moeten, tillen, moeten hoeven tillen... Ja. Om, om te bellen en helemaal niet je stuur hoeven los te laten. Dus als jij uh, je grip verliest op je stuur... dan zou ik mijn bel een klein stukje verplaatsen. Ja, maar dit, ik heb het ook niet over grip verliezen, maar gewoon verminderen. Verminderen? Ja. Ik denk dat dat toch wel meevalt. Je, ja. je kan in ieder geval niet tegelijk remmen. Ja. Handremmen. ja. Nee, dan dus heb je een punt. Ja. Of het nou je voor- of je achterrem is. Yeah. Ja. ja. En je had ook een plant? Een plant? Nou ja, de enige waar ik uh, zo snel even opkwam, dat was gewoon een vader. Ja, ik zag die hem staan. Die is een dacht in dat in het, is. het klein natuurlijk tegenwoordig. Die had ik in mijn studententijd ook, die kunnen helpen hebben. <laughs> ja, die kunnen altijd zonder water en... Uh... Met een uh, minimum aan licht. Ja. Ja, ja. Ja. En op een gegeven moment worden ze toch bruin en verpieteren ze. Heel gek is dat. Maar ze ja. kunnen toch een hoop hebben. Ja. Dat klopt. Oké, okay, dankjewel Rieke. Doeg, graag Doeg, hoi. Uh, Vincent. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo, ik had ook weer een antwoordje over de, clean sweep, over de sweep. Nou, vertel. Dat is afgeleid van clean sweep en dat komt uit de curling sport. De sport. Oh, curling Curling. Oh, curling. Serieus, we gebruiken is. een uitdrukking die afkomstig is uit de curling? Ja, dan houdt in. Dan schuiven ze die stenen over het ijs. Ja. En dan met die bezems tegen ze om het glad te maken. Ja. En aan het eind heb je, dan noemen ze het huis, die rode cirkel. En als er alleen maar uh, stenen liggen van één kleur, dan noemen ze het een clean sweep. Echt waar? Ja, dat is het. Wauw, en daar hebben we dan. Oh, het feit dat er ook op het podium alleen maar stenen staan van dezelfde kleur naar vernoemd. Ja. Wauw. Clean sweep, we noemen dat niet, maar ik is gewoon clean sweep. Ja. En, en ben je actieve curler, uh, Vincent? Nou, ik vind het af en toe wel leuk om te zien, maar ik zie liever het schaatsen en ja. uh, het Dat weet ik wel. Het is wel mooi. Maar heb je wel eens geprobeerd? Nee, nee. Was... Ik ja, heb het, het één keer maar... gedaan, allebei mijn knieën bond en blauw. <laughs> Ja, serieus. Ja. Want niet van dat vegen. Dat vegen is te gek. Maar, dat, maar als, je dat, als je dat moet gooien... moet je door je knieën zakken. Of gooien, schuiven. Dan moet je door je knieën zakken. Oh, het doet zeer. Het is lang geleden. Ik kan het nog voelen. Nooit een clean sweep gehaald, kan ik je vertellen. Nee, dat was hartstikke moeilijk. Maar goed, als je het afzet hebt, dan heb je al contact met ijs met je knieën. Ja. Oh. oh, pijn. Ja. Maar goed, ik kende de term clean sweep dus nog niet. Nou, de sweep, weer wat geleerd. Dankjewel, Vincent. Oké, okay, alsjeblieft. Hoi, goedenacht. 0800 1121 hans Goedenacht, ga Hans? Hallo, Hans van Hesp. Ja, er waren een paar mensen waren me al voor over dat sweep. Maar ik, ik weet nog wel een andere... Ja, het is eigenlijk wel dezelfde uitleg. Het ja. gaat ook over clean sweep. Het ja. komt eigenlijk uit een liedje van John Denver... En, uh, en dan zingt hij op een gegeven moment een twister, sweet him clean. Dat betekent eigenlijk dat die tornado hem eigenlijk ontdaan uh, heeft van alles. Dus hij raakt alles kwijt door een tornado. Ja. Maar dat is eigenlijk een soort schoonvegen van uh, waar die boerderij was en zo. Dat was allemaal weg. Dus ik denk dat dat podium dan schoongeveegd is door de Nederlanders die het dan innemen. Ja. Ik denk dat dat is. Sweet. Dus dat het om, toch. Wij, de eerste uitleg die uh, iemand gaf, eigenlijk, zeg maar, dat het eigenlijk uh, ontdaan is van anderen. Dus het is eigenlijk uh, helemaal schoon, zeg maar, het, uh, het podium. Waar de Nederlanders staan dan, denk ik. Maar dat is, dat is wel grappig. Want waarschijnlijk. De, de, het, is dan, uh, het is dan natuurlijk zo dat. Um, uh, uh, want ik vond, die, ik vond, het komt uit de curling sport. Dat vond ik echt. Dat, ja. Daar ga ik voor, zelf persoonlijk, in ja? het verhaal. Jij niet? Okay. Nee, maar ook in de curlingsport moet het natuurlijk weer ergens vandaan komen. Ja, maar dan ligt er nadruk meer op dat vegen of zo, heb ik het idee. Ja. Nee, dat is tenminste de reactie die ik erbij heb. Ja. Ik, denk, ik denk dat het zo voldoende duidelijk is. Is ook zo. Ik heb nog wel één dingetje over die kraaien: ja. dat iemand zich dat afvraagt. Maar er zijn zo'n ontzettend slimme beesten, die, die weten precies waar ze moeten staan langs de weg. Die zitten wel een tijdje op het midden van de weg. Want ik ben ook chauffeur, maar op een gegeven moment, dan, als er auto's aankomen, dan gaan ze netjes aan de andere kant van die lijn staan. Al is het maar op 30 of 20 centimeter, want ze weten precies waar ze moeten staan. Ja, maar waarom kunnen kraaien dat nou wel en andere vogels niet? Ja, maar kraaien zijn super slim, hè? Die zijn echt. Uh... Er zit heel veel is wel in. mooi, ik die hoor bij jou. Uh... Al... Ja. Ik, ik heb het idee dat die kraaien over het algemeen die andere vogels al een beetje uitlopen te lachen. <laughs> en ze denken van, hé, hey, wat een koekelbakker daar. Erwaar? Dat denk ik, ja. ja. Ik, hoorde, ik hoor bij jou een beetje respect voor de kraai. Ja. Ja nou misschien verdient hij dat wel. Misschien verdient hij dat wel, maar een kraai is een ontzettend slim beest. Oké, okay, nou ja. hij doet misschien wel de hele dag precies wat hij zin in hebt, maar uh, hij wel slim. Ja goed, dus een kraai is over het algemeen gewoon slimmer dan het hert of de. Ja, ja daar zit een gigantisch verschil in. Ja. En is een egeltje dan relatief heel dom? Ik heb niet zoveel verstand van Engels, maar... Uh... Maar die komen regelmatig ja, onder een auto, toch? Ja, dat klopt, ja. Maar ja, die, uh, die is misschien ook niet snel genoeg. Die dacht, oh, het kan nog wel even. Oh, een die, graai, die slaat zijn vleugels op. Ja, die is natuurlijk uh, anders geëquipeerd. En eigenlijk. wat zit die dan te doen? Nee. Langs, langs ja, de weg, ja. Ja, nou ja, er ligt zoveel langs de weg. En mensen gooien boterhamzakjes uit het raam, weet oh. ik het. Dat is gewoon een hè. Oh, ja, daar zit of. In. Of het moet zijn dat er net een egel is gepasseerd die het niet haalde. Oh. Dan, uh, die da ja, dan eet hij dat op. hè? Hij zit gewoon dode egeltjes de, te tellen. Zou hij de boel ook op? Ja. ja. Hé, hey, dankjewel. Oké. Okay. Je wil geen spelletje? Wat? Ben je, aan ben je geladen? Ja. Oh, dan gaan we maar je klinkt helemaal niet alsof je rijdt. Nou, ik ben even bij het parkeerstation in, uh, in Hazeldon gestopt. Ik denk dat oh, ja. we nog verbindingen hebben. Anders vaker op je over het Belgisch netwerk. Ah, heel verstandig allemaal. Oké, okay, maar je bent geladen? Ja. Zijn het pakketjes? Ja. Nee. Oh. Uh, kun je het eten? Nee. Um, ja, je, je kan alles in je mond stoppen, maar... Ja, maar het is het onverstandig. Ja. Um, heb jij het in huis? Nee. Heb je het in de tuin? Nee. Heb je het in de garage? Nee. Heb je het in je auto? Niet in de vrachtwagen, maar in je auto? Nee. nee. Uh, is het van ijzer? Ja, ja. ja. Is het helemaal van ijzer? Ja, ja. Verschillende soorten ijzer zit erin, hè? Het is verschillende, ja, verschillende soorten machine. ijzer. Zijn het koelkasten? Nee. nee. Zijn het wasmachines? Nee. Is het witgoed? Nee. Is het, kan het allemaal wel worden? is het suikergoed? Nee. Um, is het, uh, zijn het vangrails? Nee, nee. Zijn het putdeksels? Nee. Nee, verschillen. Is het allemaal wel worden, denk ik? Fietsen? Nee. Uh, is het, moet het nog verwerkt worden? Ja, precies. Het is grondstof. Is het onverwerkt ijzer? Ja. Nou, ik, ik word er steeds ja, dat, beter dat, dat in, hè? Ik, hè? Huh? Ja, het zijn, het zijn metal flakes. Het zijn eigenlijk, uh, het metal big, big, flakes, dat wou zakken. ik net zeggen. <laughs> ja. Ik, ja, ik okay. zou het niet als ontbijt eten als ik jou was. Nee, inderdaad. Het is voornamelijk mangaan. Er zit ook wel wat silicium, selenium en dat soort dingen. Allemaal oh, gaan, silicium, selenium. Ik denk niet dat kraaien dat lusten. Nee, ik denk dat ze het een keer oppakken en dan gooien ze het weer weg. Maar ja. Ja, als, het, als, het een beetje, als het een beetje blinkt, vinden ze het toch wel leuk om mee te nemen... Naar ja. een nest misschien. Zitten ze toch weer langs de weg te kijken en jou uit te lachen, Hans? Ja. Hé, hey, ja, dankjewel. Wel, ja. <laughs> Goeie okay, reis nog. Bent. Heel bedankt. Veel plezier zelf. Joe, hou je veilig. Hoi. Hoi. Zitten die kraaien te tellen? De Counting Crows zijn dit op radio 1. Big yellow taxi. They paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel of boots.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 you don't know what you got till it's gone. You'd be a paradise and put up a bunk in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 Yellow Taxi was dat van de Counting Crows. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt gebruiken als je een antwoord door wil geven. En die antwoorden zijn van harte welkom. Vooral als ze gaan over bakvissen, waterbeheer, linksomschaatsen. Uh, eens even kijken. Deze is beantwoord. De minimumleeftijd voor het aanschaffen van alcohol in Duitsland. Bijstandgerechtigden die gevolgd worden door camera's. BTW voor het tanken in het buitenland. Vrijdag de 13e als ongeluksdag. Hout Blerik als uh, naam van een plaats. Met hout aan het begin, de maanlanding. Eens um, dus even kijken. De 500 meter schaatsen en de bel die dan klinkt. Teletextpagina 222. En het steppersleurvondje. Dus nog een hoop onderwerpen die nog besproken moeten worden. in het laatste half uur. Dus bel vooral naar 0800 1121. Ja, en dan heb ik ook nog een uh, cryptogram. En dat betekent dat er iets te winnen valt... voor degene die het eerst belt met de oplossing van het crypt uh, cryptogram. En de opgave van vandaag is... werk van Groothuizen en Mulder. Werk van Groothuizen en Mulder. Elf letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800 1121. Uh, Timo, hoi, goeienacht. Hoi, tautologie. Tautologie? Ja, ik ga het niet zeggen wat de antwoord op de cryptogram is. Pleonasme. Nee, maar het is. Um... Nee, nee, dat is het. Nou goed, niks zeggen. Zeg het maar. Waar belde je over? Lieve, lieve Astrid. Mag ik ook even de groeten doen, trouwens? Wil je de groeten doen? Ja, aan Ger. Oh. En wie, die is, nooit Ger? Belt. wie is Ger? Wie is Ger? Ger, dat is iemand die nooit belt, op een hele enkele uitzondering na. Ja. Nou, maar die, uh, die luistert wel heel goed, dus die wou ik ook graag de groeten doen. Maar heb je vrienden, Timo? Blijkbaar. Ja, nou ben ik wel benieuwd. Ja, ik ook. Maar ja, sommige dingen kom je nooit te weten. En je, je gaat nu iemand de groeten doen op Valentijnsdag. Dat is raar, hè? Ja, is dat zo? Nee, dat is eigenlijk helemaal niet raar. Oké, okay, Ger? Of is het raar dat het Valentijnsdag is terwijl ik de groeten doe? Uh, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Het is nu al te ingewikkeld voor mij. Het is half zes. Ik, uh, het gaat nog net. de zon om de aardel, het de aarde om de zon. Ja, goed, dat nou, dat is... Nou, goed. Maar ja, waar belde je wel over? Ja, ik uh, wou in ieder geval bevestigen over die varens. Want als je in het oerwoud kijkt, dan is er een, een, een bomen dek. Die, die bladeren zijn allemaal dicht, dus er komt weinig licht door. En daar groeien wel varens. Het zijn trouwens hele oude planten al. Al heel lang bestaan ze. Dus die doen het inderdaad goed in het donker. Dat kon ik bevestigen. ja de clean sweep, uh, uh, ik dacht ook aan clean sweep inderdaad. En ik denk dat het een overdachtelijke zin bedoeld is. In die zin van dat er geen kruimeltje overblijft voor de tegenstanders. Mm. Maakt dat sens? Dus yeah. als je schoonveegt, schoon, schoon, schoon yeah. dan blijft dan dat er geen kruimeltje achterblijft. Zelfs geen brons is voor de tegenstanders. Ja. En in dus een overdachtelijke in. zin, zeg maar, bedoeld. Ja. Nou, het linksom schaatsen, dat is volgens mij al eerder in jouw programma geweest. Dat was, was dat niet omdat het rechterbeen sterker was van de meeste mensen? En dat ja. je daarmee afzetten naar binnen? Ja, dat was het. Omdat okay. je daar inderdaad je kracht in legt? Nou ja, de meeste mensen hebben een, rechter, een sterk. Tenminste, in het Westen dan. Ja. Hebben de meestal een sterke rechterbeen dan? Ja. Tenminste, behalve de vrouwen dan, die hebben meestal linkerbeen, sterke linkerbeen. Maar goed, Echt waar? Die schaatsen meestal niet. Nee. Daar kunnen we niks van. Nee, want jij, je, dat, dat doet me trouwens denken. Waarom ben jij zo ongelukkig met sport? Want je krijgt blauwe knieën met, met curlen. Ja. En je krijgt sch pijnlijke schenen met skiën. Ja. Moet jij niet gewoon lesnemen voordat je ergens aan begint? Want nee. Die mevrouw, die mevrouw die zei het heel duidelijk toen: van je moet je rughol maken. Je kon erachter duwen. Ja dat er wat meer gewicht naar achter komt te liggen... en dat je scheen, schenen niet zo... tenminste, ik dacht dat ze dat bedoelde... dat je schenen niet zo belast worden. Maar dat kan je allemaal ondervangen als je gewoon echt goed les neemt. Maar ten eerste, Timo, heb ik les ja. gehad? Oké. Okay. Ten tweede had ik al seren schenen toen ik de schoenen aantrok? Oh. En ten derde heb je wel eens geskiet, Timo... Nee, nog nooit, maar ik heb wel getaval tennis. Ja. En toen was er ook een meisje, en die vond ja. het ook heel lastig, gewoon emotioneel, zeg maar, om de kont helemaal goed naar achter te doen. <laughs> Blijkbaar voelde dat kwetsbaar of zo, maar ja. als je dat doet, dan, kan je, dan, dan heb je een veel stabielere romp om, en, en je gewichtverdeling is gewoon beter. Dus dat dus, zal uh, het zijn, denk, dat... denk jij? Ik kan, me, ja, ik kan me voorstellen dat het gewoon kwetsbaar voelt om je kont gewoon goed naar achter te doen. Ik denk, ik denk dat jij gewoon nu hier even op Radio 1 de, de <lacht> hele essentie van mijn afkeer van welke vorm van lichaamsbeweging dan ook hebt neergezet. <lacht> <Dat> <lacht> Alhoewel ik dan. dan moet ik toch even de kanttekening maken, Timo, dat ik echt extreem goed kan tafeltennissen. Ja, ja, dat zeggen ze allemaal. Het is echt waar. Welke divisie zet je dan? ik Nee, nu, ik, nu niet meer natuurlijk. Ik ben nu niet meer in ja. beweging te krijgen. Maar ik heb aardig gezegd... Dus ik, heb, ik, heb, ik, ik, ik klinkt ik, als een blokker. Dat klinkt als een blokker. Nee. Ik op tafel nou, dan? Aanvallen, op. aanvallen in de topspin. Echt waar? Ja hoor. Oh, nou voor een meisje, dan neem ik een pet af. Wou ik zeggen. Maar ja, ik speelde dan ook weer tegen meisjes, hè, dus dat... Uh... Dat ja, maar de meeste mensen kunnen niet spinnen, dat kom je weer voor helping. Ik kan wel tegen, spinnen, ja. We, we, we, we, er zijn echt nog maar twee luisteraars over nu. Oh ja, nou, laten ja. we dan doorgaan. Zullen we een keer round uh, the table doen samen, Timo? Wat zeg je? Zullen we een keertje round the table doen? Nou, niet met z'n tweeën natuurlijk. <laughs> Lijkt me wel leuk. Dan <laughs> beg ja. begin jij. <laughs> ja. Maar er staat hier een tafel in de tafel bij. Die is ooit door Jeroen Pauw volgens mij neergezet. Nou, Die staat hier. Aan de table doe ik met jou alleen als er twee tafels naast elkaar staan. Ja, nee, dat haal ik niet. Dan, dat, nee. dat, uh, dat, nou goed. Uh, waar, waar hadden we het ook weer over? Waar ging dit programma ook over, weer over? Over de, over de antwoorden. Oh ja. Uh, waarom, waarom, wolken, waarom wolken intact blijven. Ja. Of uh, niet uiteenvallen, naar beneden vallen. Ja. De ik wil nog een kleine aanvulling daarop geven... is dat uh, in hoge, op hoge hoogte mm. uh, is de luchtdruk is lager. Yeah. En als de luchtdruk lager is... tenminste, als ik het allemaal goed onthouden heb... dan is het kooppunt van stoffen neemt af. Dus met andere woorden, water kookt dan bij 80 graden... als je boven op een berg zit of bij 70 graden. Mm. Dus dat, dat die gasvormige staat van water of min of meer gasvormige vorm die kan op hoge hoogte bij, bij lagere temperaturen behouden blijven. En als ze naar een lagere temperatuur gaan, dan condenseren ze inderdaad wel. Maar wat later dan op lagere hoogte? Dus omdat ze ook zo hoog zijn, kunnen ze makkelijker gasvormig blijven. Ja. Is nou, ik nou echt onbegrijpbaar te praten? Ja, maar... Iets, de... volgen, iets van volgen? Nee, maar ik, het, het, het draait er natuurlijk om... Dat Nico het kan volgen. En volgens mij is dit, is dit binnen, binnen de daarvoor gestelde grenzen. Duidelijk, ja. Hoe hoger het is, hoe lager het kookpunt is. En dan, dan, dan is het sowieso makkelijker om uh, kokend te blijven, zeg maar. Kijk. Hoog. ja. En dan als laatste die bel voor de laatste ronde... Ja, ik denk altijd maar als je als je naar een presentator zit te kijken of mm -hmm. te luisteren, dan ben je als kijker gefocust op die presentator op die, uh, uh, ja, die presentator Kijk, Ja, allebei een presentator natuurlijk. Maar dan ben je gefocust op die presentator. Maar daarachter zit natuurlijk ook nog een heel team die allemaal gecoördineerd moeten worden. En uh, ja, zelfs, het is zelfs van belang dat, dat degene die zijn ontbijt klaarmaakt, zeg maar, uh, de supermarkt binnen kan lopen. Dus iedereen zit aan elkaar vast, min of meer. Ja. En ik denk dan van... ja, die bel die kan misschien ook gebruikt worden... voor de mensen die wel half zitten te kijken... op de tribune of thuis... of die zitten te werken en ondertussen de televisie aan hebben staan. Yeah. En dat ze met die bel nog even worden gewaarschuwd... van als je nu de finish nog wil zien... dan moet je nu gaan kijken, want over een ronde is het klaar. Ongeacht of ze de start hebben gemist, gemist of niet. Maar ook voor de finishers. Of voor de officials. Ja, je moet nu de apparatuur klaarzetten... zeg maar, om de tijd te meten. Want nu komt de ronde... Ja, kan dat dan iets van hem? Ja, nee, dat kan. En da daarbij uh, denk ik dat het ook met een zekere mate van uh, consequentie te maken heeft. Van, nou, laten we nou maar gewoon altijd bij de laatste ronde bellen. En niet ons gaan afvragen of we daar nog een uitzondering op moeten maken. Ja, dat zal best. Denk maar ik. misschien is het. Het zal, waarschijnlijk, het zal waarschijnlijk niet zo belachelijk zijn. als dat verondersteld werd door, door degene die je de vraag stelde. Nee. Dat denk ik zeker niet. Er zal best een reden achter zitten. Hé, hey, en Timo, jij hoort altijd alles op Radio 1. Nee. Je moet ook af en toe slapen. Ja, oké. Okay. En het meeste onthoud je ook. Maar... Um, nee. Wel. Maar... Um, nee. Wel. Maar... Um, uh... waar. <laughs> Ik vroeg me af of jij iets had meegekregen over dat verhaal van die bijstandsgerechtige gerechtigde die gevolgd werden door camera's. Ja, dat heb ik wel gehoord. En dat was iemand van de SP, die belde daarna in. Ik weet ja. niet waarom, maar die zei van dat is een schande... en dat moet gelijk aan de kaak gesteld worden. Maar ik heb het ook wel eens gedacht van... waarom zetten er geen videobusjes in de straat? Ook voor die bushokjes die iedere keer maar gesloopt worden... en uh, het eten wat uit het raam gegooid wordt voor de ratten. Ik denk dat als je dat nou van op video vastlegt... dan heb je in ieder geval iets van bewijs. Of in ieder geval een, een indicatie wie je aan moet spreken... om het vervolgens niet meer te doen of anders te doen of wat dan ook. Want... Ja. We leven met z'n allen in één gebied en we moeten met z'n allen door één deur. En waar de één last van heeft, dus zeg maar de vrijheid van de één is de onvrijheid van de ander. En die vrijheid moeten we dus delen. Het kan niet anders. Ja, ja. Maar ik heb wel inmiddels begrepen dat het dus niet zoals ik dan nog dacht... dat het een soort project was waarbij bijstandgerechtigden... bijvoorbeeld daar toestemming toe hebben gegeven of iets dergelijks. Maar dat het, het echt... Dat kwam in die uitzending niet ter sprake, maar nee, is... er was wel iemand die er heel boos over was. Maar ja, nood wetten en op een gegeven moment zullen de wetten ook wel aangepast worden, denk ik. Want het kan op een gegeven moment ook niet anders meer dan, denk ik. Ja. Het was een project in ieder geval blijkbaar in Nijmegen waar, um, ja, waar dat als idee werd geopperd om van mensen van wie vermoed werd dat ze fraudeerden om ze te volgen. Of in ieder geval in de gaten te houden. Ja, ik... Nee, die mevrouw die belde in om te zeggen dat dat het ook gedaan werd en dat het, een dat het een schande was. Dat het een schande was, zeg maar. Maar ik kan me voorstellen, ja, je krijgt, je krijgt, je krijgt geld van de, van de staat om te ja. overleven in principe. Ja. En als je dat alleen maar gebruikt als extraatje voor nog meer uit te kunnen geven dan dat je het echt nodig hebt. Dan is dat ja, natuurlijk wel misbruikt. Maar als je het niet gebruikt daarvoor, of niet misbruikt en je wordt toch gefilmd... dan vind ik, ja. dan is het wel een, een redelijke invasie op je privacy, zeg maar. Ja, ik heb ooit wel eens gezegd van... als ik ergens ooit mijn, ge mijn gegevens kon achterlaten... behalve op mijn eigen harde schijf, die ik niet heb, maar goed... Mm -hmm. dan zou ik het het liefst bij de inlichtingendienst achterlaten... want ik heb het idee dat daar nog het veiligste is. ja. Maar ja goed, ik heb ook niks te verbergen in mijn data. Oh ja, maar zover, oh, nou, dat, ja, we, daar, kun je, daar open je ook ja, weer een nee, discussie mee. Op een gegeven moment komt er iemand aan de macht en die heeft ja. een hekel aan mensen die... Uh, uh, Boekjes versturen, dragen, naar op Radio dag, 1 bellen. Op mijn Facebook, dat heb ik toevallig op mijn Facebook gezet en dan word ik in een, een of andere... Kaschot gegooid, uh, waar, ja. we, waar, we, waar ze me niet meer kunnen vinden. Ja. Ja. En, uh, je moet je wel tegen de macht beschermen. En niet alleen tegen de macht die zit, maar ook tegen de macht die nog gaat komen. Dat is waar. Als jij, als jij ooit naar Radio 1 gebeld hebt, dan krijg je nooit meer een uitkering. Het is trouwens een heel slecht voorbeeld van privacy. Dat mensen niet mogen denk, weten ik, dat ik je denk, naar Radio ik 1 hebt gebeld. Ik, ik, weet je waar ik nou bang voor ben? Nou. Is, als ik naar Radio 1 bel, dan krijg ik ja. nooit meer een baan. Krijg. Dat zou ook heel goed kunnen. <laughs> ik weet niet hoe lang je het al probeert Maar het zou wel eens uh, Ja Goed, ik moet door uh, Timo Ja. Uh, ja. Dankjewel, Doei. jij ook Oké okay. 0800 1121 Meneer Hoogvorst Hallo. Hallo Hallo Hallo Hallo met Bela Dag Bela, zeg het eens ja, ik belde eigenlijk ook over die clean sweep. Ja. Maar nu, nu hoorde ik net eigenlijk weer een interessant onderwerp... namelijk over die camera's van die bijstandtrekkers uh, en zo. Ja. Ze hadden het voorgesteld in het parlement... om camera's voor uh, de huizen van bijstandstrekkers te positioneren... om te controleren of ze wel werkelijk alleen woonden. Ja, ja. En als ze dan aan de waterrekening zagen dat iemand nogal... Uh, Weinig water gebruikte voor twee personen, dan was dat een reden om daar een camera op te richten. Nee, of juist veel water gebruikte, denk ik aan. Uh, ja, ja, precies, ja, je hebt gelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, en dat, kan ik kan me dus voorstellen dat er dus heel veel mensen zijn die daar erg van schrikken en dat de SP daar nogal boos over wordt. Het zijn, het zijn vooral de langdouchers die dan in de stress raken. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, of de mensen die hun tuin vaak sproeien. Hè? <laughs> of uh, wat dan ook. <laughs> ja. Overigens, een, een bakvisje. Ja. Dat is een, een visje wat, uh, wat klaar is om gebakken te worden. Dus uh, een vers visje. Oh. Uh, wat nog. Uh, wat klaar ligt om gebakken te worden. Dus uh, wat. Uh, ja, nogal jong is. En. Uh, en uh, klaar is om het leven in te stappen, zeg maar. Oh. Het, het, het kan een hele. Meteen ja. gebakken wordt, natuurlijk. En meteen gebakken, ja, en de, dat niet overleeft, maar dat terzijde. Oké, okay, ja. Ja, dat zou best eens kunnen gebeuren, natuurlijk. Ja. Als, je, als je als jong onbevangen naïef visje het, het, het, het grote wordt. zee Gebakken wordt. In de Ja. ja. Oké. Okay. Nou, goed um, gewerkt. De, dan over de kraaien. Ja. De kraaien, um, ik heb eens een documentaire, jaren geleden een documentaire gezien. Dat was nog in zo'n programma als De Stoel of zo. Of, uh, zo'n programma over bijzondere mensen. Uh, toen werd er iemand uit het zuiden van het land geïnterviewd... en die had de koutjes uh, bestudeerd. En daaruit bleek, en dat werd ook met wetenschappelijk uh, bewijs uh, gestaafd... dat koutjes allerlei geluiden heel veel verschillende geluiden maken... En uh, daarmee uh, veel beter communiceerden dan alle andere vogelsoorten. En ook maar heel weinig tijd hebben om, nodig hebben om hun voedsel, hun ko kostje bij elkaar te scharrelen. Terwijl andere vogels daar meestal de hele dag over doen. Hebben zij dat binnen een paar uur voor elkaar. En dan hebben ze tijd over om allerlei spelletjes met elkaar te spelen uh, en... Uh, wild door de lucht te vliegen, elkaar achterna te zitten... Uh, en allerlei testrijtjes uh, uh, uit te voeren, omdat ze zich vervelen. Een leuke dus, beest een eigenlijk. Bewijs, ja, ja, wel een bewijs dat ze dus heel erg uh, intelligent uh, waren. Dus ook uh, de, de kraaien achter hem. En dan had ik nog iets uh, genoteerd. Oh ja, uh, over die muizen... Ja. Uh, ik heb dus een keer een muisje gevonden hier in, in Amsterdam-West. Uh, op weg naar huis lopend in een grasveld. Uh, wat nogal traag was, misschien omdat hij te weinig gegeten had of zo. Of en verdronken. die kon ik pakken. Ja, wie weet. Uh, of te veel, of, ja. Of, of, of, of snapte <laughs> uit de school waar die uh, vlakbij rondliep. Uh, uit een hok of zo. En die heb ik toen opgepakt. Het beet me wel een paar keer verneinig in mijn nagelriemen. En toen heb ik, bij een, uh, bij, heb ik hem eerst in een doosje gedaan thuis. Want ik had een kleine dochter van een jaar of uh, twee op dat moment. Twee, drie. En uh, dat vond ik wel leuk om dat muisje dan voor haar te bewaren. Toen heb ik bij een dierenwinkel de volgende dag een, uh, een hokje gehaald. En dat muisje, dat, uh, dat heeft, hem, nou, ik denk wel, anderhalve maand op haar kamer gestaan. Maar omdat zij nog te jong was om hem goed te verzorgen, um, heb ik een keer uh, heb ik dat maar op me genomen. En toen heb ik een keer vergeten om hem twee of drie dagen water te geven. En toen was hij dus, uh, lag hij dus verdroogd op de bodem van de. Oh. <laughs> maar doodverdroogd? Het dus of... verdroogd niet zonder water. Doodverdroogd of ziek verdroogd? Ja, nou, uh, uh, behoorlijk dood. Oh. En uh, uh, duidelijk door, uh, helemaal verschrompeld, duidelijk door vochtgebrek uh, overleden. Oh. Maar ik heb wel gehoord dat ze dus vocht, uh, dus condensvocht oplikken. Oh. Als, uh, als ze ergens de kans hebben om dat te doen. Oh, maar ja. niet in zo'n mooi hokje van de winkel waarschijnlijk. Nee, daar hadden ze te weinig condensvocht. Er hingen geen volkjes in, uh, in het hokje, ja Nee, dat viel tegen ja. natuurlijk in dat geval. Nou, uh, zijn we Overigens klaar? was mijn dochter er nee, dus... overtuigd dat het niet mijn schuld was. Uh, oh, dat is dan maar wel weer lief. Het was gewoon een oude ik muis. Ook. Dat kan ook natuurlijk. Dat kan laten we hopen, ja. ja. Hé, hey, dank je Ja, graag gedaan. Ja. En een goede en, nacht. En de groeten Nog... in veer dan maar. He. Nou, dat zal ik doen. Ja. Ik geef okay. het door. <laughs> Doeg. Doeg. 0800-1121 als je antwoorden hebt. Of als je het cryptogram hebt opgelost. Werk van Groothuis en Mulder. Het werk van Groothuis en Mulder. Elf letters, daar moet het uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800-1121. En bel ook vooral als je weet of de waterbeheerder verplicht is... om in een pijlvak een ingemeten pijlschaal op te hangen... Um, of als je bijvoorbeeld uh, weet wat in Duitsland de minimumgrens is om alcohol te mogen aanschaffen, of als je weet, um, eens even kijken, of je in het buitenland de volledige BTW over het tanken terugkrijgt of de helft. Um, als je weet waarom vrijdag de 13e is uitgeroepen tot ongeluksdag, als je weet waarom hout bleerik voor het gevoel van short verkeerd omstaat, want je hebt Aardenhout, Udenhout, Voorhout en dan hout bleerik. Dat vindt hij gek. Um, Paul wil weten of de maanlanding van de Apollo in scène is gezet. Dus als je daar uitsluitsel over kunt geven. En Joop die wil weten wat er met pagina 222 van Teletext aan de hand is. Want die is sinds een kleine week niet meer in gebruik. 0800 1121. Um, even kijken, Ruben. Ja, goeiemorgen nacht zuster. Hallo Ruben. Uh... Het ging om de vraag van die meneer uh, van de bijstandswet Van ja. de camera's. Ja. U, ik moet één opmerking maken, zuster. U stuuleert uh, speculatie. Oh. Uh, um, het gaat om het feit. De, in 2012 heeft de bestuursrechter van ja. uh, de rechtbank Rotterdam... een beschikking gewezen waarin het gebruik van camera's als bewijs voor overtreding van de bijstandswet werd toegelaten. Mm -hmm. Ja, dat ja. betekent dat het gaat om een specifiek gebruik... Van, uh, van camera's als bewijsmiddel. Dus verder heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan... over het gebruik van camera's in de openbare ruimte. Ja? Ja. Dus... Dus die meneer, als hij de bijstandswet overtreedt, ja. mag als de zaak voor de rechtbank uh, komt, dus als hij bezwaar maakt, dan zal de zaak voor de rechtbank komen, dan mag de gemeente die camerabeelden gebruiken als bewijs naar de rechter toe dat hij de bijstandswet overtreedt en dat de beschikking die de gemeente heeft genomen rechtmatig is. Mm. Is dat duidelijk? Ja, ja, en die meneer van de waterschappen. Ja. Er, is een, er is een wet, namelijk de wet op de waterschappen. Ja. En daarin is het beheer van de waterwegen en waterhoogten en waterbeheer overgedragen aan de waterschappen. De waterschappen zijn, ver, zijn niet verplicht om een pijlstok op te hangen in de watervakken. Maar doen ze dat, dan... Is het dat zijn ze ook niet verplicht om in te staan voor de juistheid van de waterhoogten. Op die manier als boer rust er een onderzoeksplicht om te vragen of de waterhoogte die worden aangegeven juist zijn en op welke juiste waterhoogte uh, het waterschap op die plek aanhoudt. Maar een ingemeten pijlschaal in ieder pijlvak is dus niet verplicht, begrijp ik het Ruben? Is het is niet verplicht. Het waterschap mag het, wel, mag het wel plaatsen. Ik weet niet, als u vaart, kunt u, nee. ze, kunt u ze misschien zien. Het zijn in de kanaaltjes en voor de sluizen geplaatste blauwe borden met cijfers, ja... En uh, daarin kun je zien wat de waterhoogten zijn op die plek. Maar de waterschappen die mogen zelf bepalen hoe hoog ze het grondwaterpeil willen houden. Ja, daarin zijn ze vrij. De boer die of water wil onttrekken, ja. of, enige, of enige beleid wil uitvoeren ten aanzien van het water, moet dan naar het waterschap bellen. Want op hem is dus de onderzoeksplicht. Hij mag later niet zeggen... van ik ben uitgegaan... van die en die hoogte op, dat, op uh, die en die stokken geplaatst. Duidelijk, Ruben. Ja? Ja. Ik, Oké, okay, ik, alsjeblieft. En een fijne Valentijn. Ja, dankjewel, Ruben. En tot de volgende keer, hè. Ja. Dag. Dag. Doe. Ik kom mezelf nog op de achtergrond bij Ruben. Dus is mooi. Ik sta weer aan... Uh, 0800 1121, dat is het nummer dat je nog kunt bellen als je een antwoord weet op uh, bijvoorbeeld. Nou, het waterpeil kan ik trouwens afstrepen, maar bijvoorbeeld wat de minimumleeftijd is om alcohol aan te schaffen in Duitsland. Of als je nog iets kunt toelichten over het steppensleurfhondje dat is uh, geboren in. Uh, uh, in uh, Blijdorp. Maar doe het dan snel, want ik heb Martin aan de telefoon. Uh, Martin, oftewel Bagera van de chat... die houdt zo gaandeweg de uitzending in de gaten... wat er gezegd wordt op de chat en op Facebook... en uh, misschien ook in de mail van die dingen... die er bij mij dan net uh, tijdens het programma doorheen glippen. En daar komen nogal wat antwoorden voorbij... en die verzamelt hij. En die nemen we nog even door. Martin, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo. Nou, je hebt nog een hele lijst, denk ik, of niet? Ja, en dan kunnen we aardig van gaan. Dus ik ga snel beginnen. Ja. Uh, Houtblerik. Waarom staat hout ervoor? Ja. Nou, het, uh, het kerstel uh, Blerik bestond al zeer vroeg uit drie woonkernen, namelijk Rotten genaamd. En dan heb je dus uh, Maasblerik, <laughs> Boekenderrot en Houtblerikerrot. En ja. daar is het dorp Houtbleriker uit ontstaan. Ah, oké, okay. dus het is een soort vervoeging gewoon van een andere samenstelling weer... die verwijst naar andere samenstellingen. Ja, een samenstelling van een samenstelling. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Ja. Pagina 222. Oh, wacht heel even, weet je wat ik doe? Ik geef nog één keer de crypto, want mensen hebben dan echt nog twee minuten... om die prijs te winnen, als mensen het cryptogram op kunnen lossen. Wacht, dan doe ik dat nog even snel? Niks zeggen, want jij weet het natuurlijk. Uh, even kijken. Oh, dat, waarschijnlijk weet jij hem ook uit je hoofd. Maar ik doe... Oh ja, hier. Werk van Groothuis en Mulder. Werk van Groothuis en Mulder. Elf letters. Ja, ga door. Waar was je? Pagina 222. De nu en straks op TV. Oh ja. Pagina. ja. De PDC-codes zijn vervallen. De wat? En, uh, de, dat was de programma-delivery-codes. Oh. Dat was voor de oude videorecorders. En die zijn weggehaald. En waarschijnlijk is daar even iets misgegaan, want nou werkt de hele pagina niet meer. Oh, jij denkt dat het per ongeluk is? Ik denk dat het per ongeluk is, want uh, via een omweg kan je er wel bij komen op internet. <lacht> maar. Uh, <lacht> we hebben het idee dat er iets niet goed gaat. Ah, ja, oké. Okay. Nou, dan geef ik het gewoon hier door via een interne memo. En dan hopelijk doet hij het van de week weer. Ja. Oké, okay, dan hebben we Jos Smits. Die heeft ons laten weten hoe vrijdag de 13e is ontstaan. Uh, na een pauzelijk bevel werden alle tempeliers in staat van beschuldiging gesteld. De ketterij. Ja. Velen van hen vonden de dood op de brandstapel. Dit alles gebeurde op een vrijdag de 13 e in het jaar 1307. Kijk, 1307 al. Ja. Ja. De BTW. Nou, de, de belaar, de vraagsteller gaf zelf de, de oplossing al aan. Hij moet het toch echt via de site van de Belastingdienst doen met die inlogcode. Maar dan mm. kan hij zijn BTW geheel terugvorderen. Helemaal, dus niet de, de helft, maar helemaal. Nee, helemaal. Mm, Oké. Okay. Even kijken, uh, Wim München, dus ik denk wel duidelijk welke vraag we gaan doen. Zou Horaan die uit Duitsland je komen misschien? Duitsland ja. komt. Uh, je mag in Duitsland uh, nog rijden met 0,08 promil. En vanaf 16 jaar mag je lichtalcoholische drank kopen. En vanaf 18 jaar ook sterke drank. Oké. Okay. Dan hebben we nog de bakvis, want ik krijg toch echt van twee mensen andere antwoorden. namelijk van oh. Ellie en Deer Heijemans. Uh, de naam komt uit de visserij. Vis die te klein was, werd in een bak gedaan... om daarna overboord te worden gegooid. Dus een oh. bakvis is jonge vis. Ja, gewoon net zo als uh, een bakvis bij mensen een jong, een jong mens meisje. is. Ja. Okay. Dus, en dan uh, weet rijke Brokken nog te melden waarom men tegen de klok inschaatst. Ja. Bijna alle mensen draaien makkelijker linksom. Pirouettes hmm. voor 90% gaan spontaan linksom. En wat die andere beller ook zei, uh, het rechterbeen is sterker. Het is gewoon een natuurlijke beweging van de mens. Nou, dan en, hebben we eigenlijk alleen uh, niet voor 100% zeker kunnen krijgen... of de maanlanding van de Apollo in scène was gezet. Nou, en hij zegt, er stond toch geen camera op de maan? En wat ik <lacht> daar nog van weet, is dat ja. de camera namelijk op het landingsgestel zat. Ja, ja zo'n zo soort... Dus zo... beide versies kunnen nog steeds. Kijk, ja, ik zo, zo, Nou ja, ik vond het wel een mooi verhaal... dat er een soort schaduwmaanlanding werd opgenomen... en dat daar die hele theorie vandaan is gekomen. Dat was ja, wel een mooi klopt. verhaal, inderdaad. Hé, hey, dankjewel, Martin. Graag gedaan. En tot, tot volgende, volgende week, week weer, hè. Hoi. Yo. En ik Yo. heb er zo in een vloekende zucht alles in één keer... toch nog opgelost, behalve het cryptogram. Dat zou nou jammer zijn. Uh, Peter Prins, goeienacht. Ja, goedemorgen eigenlijk. Ja, goedemorgen, mag ook. Ja. Enig idee wat het werk was van Groothuis en Mulder? Schaatsbaan. Een schaatsbaan, inderdaad. Zo eenvoudig was het eigenlijk. Ja. ja. Hey Peter, dankjewel. Ik stuur je iets toe: een cadeautje. Oké, okay, hartstikke bedankt. En tot de volgende keer. En bedankt voor je bijdrage. Hoi. Dag gedaan. Dag. <laughs> Dit was Nachtzuster voor vannacht. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En mocht je nu rondlopen met het idee van... ik heb nog een vraag... stuur dan even een mailtje naar... omroepmax.nl en zet je nummer erbij. Dan bellen we je gewoon volgende week op de donderdagnacht... tussen 2 en 6 op een door jou gekozen tijdstip. Verder moet je, je ook absoluut nog even melden op Facebook... als je dat niet hebt gedaan. Want we zitten weer vanaf een of andere maal, mijlpaal zitten we weer naartoe te werken. En ook de podcast van dit programma is terug te vinden. En wel op omroepmax.nl slash nachtzuster. En daar vind je ook een gastenboek en zo. Ik hoop van harte tot volgende week. Tot dan. Dag. Nachtzuster, een programma van Max.